In oktober kwamen er zo'n 180.000 banen bij. Dat is meer dan deskundigen hadden verwacht. De werkloosheid steeg wel wat, maar dat was verwacht... gezien het aantal scholieren en studenten dat er op de arbeidsmarkt is bijgekomen. De Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney... vindt dat het economische herstel krachtiger had moeten zijn. In de opiniepeilingen heeft president Obama een kleine voorsprong op Romney.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 De poging tot doodslag op Koen Everink was in juli... tijdens het Dance Face Sensation in de Amsterdam Arena. Het weer wisselend bewolkt en buien bij een stevige zuidwestenwind. Het is een graad of 10. Morgen eerst droog en zon, maar al snel meer bewolking... en vanuit het zuidwesten regen. ANWB Verkeersinformatie. Korte files bij Amsterdam, Amersfoort en Rotterdam. Paar vallen op. Er is een aanreding geweest op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam Centrum 2 kilometer. Daar is de rechte reisgroep dicht. En de A37 Hogeveen richting Duitsland is nog dicht tussen Hogeveen Oost en Nieuwlanden. Heeft te maken met het schoonmaken van het wegdek. Verkeer richting Emmen kan het beste de boorden Groningen volgen. Route over de A28 en de N381.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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mo. Goedemiddag, welkom vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Kan de ontwikkelingshulp met 1 miljard... Minder. Alexander Koonstam, directeur van Parteros, branchevereniging van ontwikkelingshulporganisaties, vindt van niet. Frank van der Lin, oud bestuurslid van dezelfde club, vindt van wel een debat zo direct. De column van Justus van Oel over de gezondheidszorg. U kunt ons volgen op Twitter, hashtag AfroVML of bekijken via vrijdagmiddaglife.afro.nl. De rubriek over de christelijkheid. Ja, de verpletterende verkiezingsnederlaag heeft het CDA in verwarring achtergelaten. Hoe nu verder? Opgaan in andere partijen lijkt geen optie, dus wat moet er veranderen? Op het congres vorige week kwamen twee stromingen naar boven... die tegenover elkaar staan. Aan tafel Sheng Lambertus en Poppen Klotsema. Uh, ja, we zijn natuurlijk wel de spreekwoordelijke weg naar Damascus uh, kwijt. Nou, daar wil je nu ook helemaal niet wezen, hoor, in Damascus. Huh, grappig. Uh, meneer uh, Lambertus, ja. u heeft een idee dat volgens u het CDA weer op de rails kan krijgen? Ja, nou ja, dat hoop je dan natuurlijk, hè. Maar dan heet het dus niet meer het CDA. Ja, en daar ga je dan al meteen, want dan help je het CDA dus niet weer op de rails, maar een andere partij. Een godspe. Ja, u, u zit beide duidelijk op een ander spoor... maar laten we proberen elkaar aan het woord en wederwoord te houden. Dus meneer Lambertus, wat gaat er veranderen? Nou, wij vinden dus dat het tijd is om de zee uit het DNA van het CDA te halen. He, de C dus weg. En dan hou je een heldere, democratische appel over... die we in de samenleving kunnen verdelen. Ja, dat is de duivel die spreekt. Heel duidelijk. Het christendemocratische appel is opgericht... als een oproep aan alle christenen om samen te komen. Ja, dat weet ik wel. Maar dat werkt dus niet meer. He? En die diehard christenen die zitten in splinterpartijen... waar vrouwen geen rechten hebben. Gematigde christenen worden afgeschrikt door het woord christenen... en kiezen secundair. Die partij is ontstaan uit de KVP, de ARP en het de ja, CHU. Ja, Confessionele partijen waarvan voor u de letters net zo goed hadden kunnen staan... voor de ketterse Volkspartij, de Anti-Religieuze Partij en de Communistische Homo-Unie... Ja. Nou, ja. Is het niet, is het niet uh, gevaarlijk de Bijbel als richtsnoer uh, los te laten? Nou, kijk, ik, ik zie het zo. De algemene nieuwtestamentische waarden zitten zo in ons verankerd, dacht ik... dat je daar niet per se christen voor hoeft te zijn. Ja, u bent het oneens. Even voordat u elkaar in de haren vliegt, de zorgplannen van het nieuwe kabinet. Nou, die zorg zal ons momenteel een rotzorg zijn. We moeten eerst zelf zorgzaam worden. Ja, u verraadt uw broeders en zusters in de Heer. Al voordat de Haan überhaupt wakker is. Ja, en u ziet door de splinter in uw oog de complete houtzagerij voor uw kop niet eens meer. U bekent u tot de God en De tien geboden komen anders wel uit het Oude Testament, vader. Ja, maar uit het Oude Testament hebben we gelukkig een heleboel waarden... niet overgenomen, zoals veelwijverij, slavernij en... Nou ja, noem maar op. Is de slavernij afgeschaft? Sinds wanneer? Uh, ja, dat was alweer midden 19e eeuw. Wat? Ook de degenslavernij? Uh, jazeker. Godverdomme. dan gaan ze thuis niet leuk vinden. U, u heeft nog negers in huis? Nou, ik niet. Maar mijn tweede en derde vrouw wel. Ik ben blij dat die geen stemrecht hebben. Nou, dat hebben ze in principe al bijna honderd jaar. Wat? Ze zijn pas in de dertig. Ja, en kijk, dat is wat ik bedoel. Het woord gisteren wordt te veel geassocieerd met ouderwetsigheid. Daar moeten we vanaf. Hel en verdoemenis aan uw adres. Volg mij niet. Het koninkrijk gods is binnen in u. Heren, sterkte. En we zullen voor u bidden als we er tijd voor kunnen vinden. Sanne Wallis Vries, Bas Hoeflaak en Pieter Bouwman. debat iedere week in vrijdagmiddag live. Twee mensen krijgen de vloer. Twee katheders we klaar. Twee mensen met verstand van zaken. Natuurlijk daarachter. En vandaag gaat het over ontwikkelingssamenwerking. Want terwijl Mark Rutte zijn handen vol had aan alle kritiek... rond de inkomensafhankelijke zorgpremie... lag Diederik Samsom meer onder vuur... vanwege de bezuiniging op ontwikkelingshulp. Maar liefst 1 miljard wil het kabinet hierop bezuinigen. Een korting van zo'n 25 procent. De ChristenUnie noemde het draconisch. D66 dramatisch. SGP gigantisch. En GroenLinks meest pijnlijk. Zelfs... De de nieuwe minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, Liliane Ploemen, sprak over een pijnlijke maatregel. Alexander Koonstam, directeur van PARTOS, de branchevereniging van ontwikkelingshulporganisaties. Die uitspraak van de nieuwe minister Ploemen, Moet u hoop geven? Nou ja, ik hoop wel dat ze ook de middelen krijgt om wat te gaan doen eh, om die pijn te verzachten. Want het is natuurlijk een enorme eh, klap. Kijk, dit kabinet met name de PVDA spreekt van eerlijk delen. En de, de, de, de hoogste inkomens in Nederland gaan dan 0,6% op achteruit. En het ontwikkelingsbudget van de allerarmsten en de mensen die leven in onrecht gaat dan met een kwart op achteruit. Nou, als het wel doorgaat, eh, dan ziet u die bezuiniging eh, somber in. Frank van der Linden, u bent oud-bestuurslid van Partos. U ziet het minder somber in. Hè? Ja, ik zit minder zomer in. Het, het, het is gewoon heel erg belangrijk dat de sector in beweging komt. Er zijn al jarenlang allerlei rapporten en boeken dat het gewoon niet goed gaat met de ontwikkelingssamenwerking. De wereld is enorm veranderd, dus we moeten nu echt toe naar een andere manier van omgaan uh, met, met ontwikkelingssamenwerking. En helaas, zoals we het in de cultuursector ook hebben gezien, uh, kan een bezuiniging uh, heel erg. Uh, goed daarvoor zijn. Hoe dat dan werkt gaan we horen in het debat. Want we hebben u gevraagd om hier samen te debatteren... aan de hand van de stelling die als volgt luidt... de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking... zijn heilzaam voor de hulpsector. U krijgt eerst bijna een halve minuut om uw stelling toe te lichten. En daarna gaat u in debat, meneer Van der Linden... als oud-bestuurslid van en voorstander van de stelling. Waarom? Nou ja, zoals ik net al zei, er zijn genoeg rapporten dat het echt anders moet. De sector komt maar matig in beweging. Dat moet nu echt gaan gebeuren. Er zal veel meer ook strategische kennis moeten komen... van wat er eigenlijk allemaal in probleemgebieden aan de hand is. Dat is gewoon onder de maat. En dat komt voor een gedeelte ook omdat er bij heel veel organisaties... heel veel mensen zitten die er al veel te lang werken. Er moet ook een grote verjongingskuur in de sector worden doorgevoerd. En heel erg belangrijk is ook dat de band met de burger... Uh, niet goed meer is. Uh, de donateurscampagnes die zijn veel te veel gericht op het uh, binnenhalen van geld... en niet op uh, een band opbouwen met de burger. Tot zover de eerste half minuut. Meneer Koonstam, directeur van Partos. U vindt het niet heilzaam, die bezuinigingen. Waarom niet? Nou, ontwikkelingssamenwerking werkt wel. En er, werkt, er gaat een heleboel goed. En er gaan ook dingen niet goed, natuurlijk. Maar het is een beetje alsof je zegt... Van, nou, er is nog steeds criminaliteit, dus laten we de hele politie maar afschaffen. Zo werkt het niet. Je, we zetten ons dagelijks in voor de uh, uh, uh, positie van Nederland in de wereld, maar ook tegen armoede en onrecht. Want dat is ons uitgangspunt. En uh, als je het alles bij elkaar optelt en al die rapporten waar Frank het over heeft... dan gaat het dus zeker goed, maar het kan altijd beter. En ook in de relatie met burgers, wij hebben daar een rol in te dat de... Wij hebben een verhaal te vertellen. Dat herken ik meteen. Uw halve minuut. Uh, waarom werkt het dan niet, die bezuiniging, uh, zegt u, meneer Waar Waarvan meneer Van der Linden... Uh, ik, ik zeg dat de bezuinigingen oh, wel werken. Nick Oonstam. Frank van der Linden. Nee, uh, denk... van der Linden. Nou, ja. ik begin nu uh, zo langzamerhand de leeftijd begint de rol te spelen. <laughs> Waarom werkt het dan niet? De, de, de, waarom de bezuiniging wel werkt, vraag Ja mij. Nee, waarom het wel werkt, is dat kijk je moet beweging krijgen. Ik noemde net de cultuursector al. Iedereen schreeuwde moord en brand. en Het is natuurlijk ongelooflijk vervelend voor alle mensen die daardoor getroffen worden. En dat besef ik ook wel. En natuurlijk gaan er een aantal kinderen he, met het badwater weg. Dat uh, wordt dan altijd wordt genoemd. Maar je moet op een gegeven moment in een volgende fase terechtkomen met elkaar. Kijk naar buiten. De wereld is totaal veranderd. En de, de ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties hebben zich daar niet voldoende snel op aangepast. Maar als je u kunt een concreet voorbeeld geven waaruit blijkt dat die ontwikkelingssamenwerkingsorganisat ontwikkelingshulp niet werkt. Nou, Kijk bijvoorbeeld naar uh, Palestina-Israël. Dat is natuurlijk altijd een heel gevoelig onderwerp. Maar daar is veel te veel geld in de Palestijnse gebieden gestoken. En er wordt al jarenlang tegen gewaarschuwd dat er een corrupte uh, Palestijnse autoriteit is gekomen, et cetera. Aan de andere kant zijn wij niet bereid om hier het uh, pro-Israëlische beleid van de regering aan het te pakken. Het geld komt niet altijd terecht waar het terecht zou moeten komen. Nee, dat, dat, dat is een andere discussie. Maar het gaat erom, als je strategisch kijkt naar een probleem, waar moet je dan je energie en je geld in steken? En dan denk ik dat het heel belangrijk zou zijn om onze overheid hier als maatschappelijke organisaties veel harder aan te spreken uh, hoe pro-Israëlisch uh, nou, dat onze overheid, de overheid is? Precies. Hè? Kijk, de overheid wordt door ons enorm aangesproken. Sterker nog, dat is de reden waarop we hier staan. Want ik spreek deze overheid aan, ik spreek ook de PvdA-leden aan... om morgen uh, hun partijlijn tot de orde te roepen en te zeggen... dit kan niet, zulke bezuinigingen kunnen niet... Um, en wij komen dus juist in het geweer tegen deze overheid. En het zou veel makkelijker zijn voor ons... Hè, want 15 procent, een klein stukje van het uh, Nederlandse overheidsbudget... gaat inderdaad ook naar ontwikkelingsorganisaties, 15 procent. Het zou veel makkelijker zijn als wij nu een zoete broodje bakken bij de nieuwe minister van PvdA-huizen en zeggen... nou, gaat u maar gezellig naar Turkije. En als u terugkomt, dan verdelen we de poed wel weer. Nee, wij komen juist nu in het geweer. En dat geeft volgens mij ook aan hoe je wel degelijk aan de ene kant ook voor een deel met overheidssubsidie kunt werken... omdat het een verstandige investering is voor Nederlandse ontwikkelingsdoelen... en tegelijkertijd kritisch kunt blijven. Maar ge geeft e u geldbewijs. dan de samenleving, waaruit blijkt dat het wel werkt? Nou ja, het is heel simpel. Uh, 30 jaar geleden... Uh, leefde meer dan de helft van de mensen in extreme armoede. Hè? Dat is minder dan een euro per dag. En nu is dat uh, nog geen 20 procent. Nou, dat is een heel concreet om... voorbeeld. Meneer van ja, maar is een grote vraag of dat komt door ontwikkelingssamenwerking of door allerlei andere factoren. Nee, niet alleen. Het is veel Inderdaad. te makkelijk om daar de conclusie aan te trekken dat... Nee, maar dat hoor ik net wel zeggen. En dat is ook het, het geloof in de, in de ontwikkelingssector, dat men denkt van dat men een hele grote invloed heeft op de ontwikkeling in de wereld. En dat is gewoon niet zo. Nee, kijk, de grote geldstromen zijn niet die van ontwikkelingssamenwerking. Precies. He, 150 miljard per jaar wordt door de hele wereld aan ontwikkelingssamenwerking uitgegeven. Dan heb Vooral over de grote landen natuurlijk. En ik geloof dat de schattingen... Jij weet dat meer, beter dan ik, Frank... maar de schattingen van belastingontwijking door de Nederlandse multinationals... of de wereldwijde multinationals... al bij de 800 miljard zitten. Maar waarom zeg nou, je net dan dat de resultaten land... komen nee, door ja, dat... ontwikkelingssamenwerking? Nou, kijk, dat is nou precies het probleem. De resultaten komen onder andere door ontwikkelingssamenwerking. Ontwikkelingssamenwerking moet zich juist inzetten... voor die onderkant van de samenleving. De grote geldstromen gaan door bedrijven en de overmaking, et cetera. Maar die richten ze natuurlijk niet op de onderkant van de samenleving... op onrecht, eh, homorechten in saudi arabië Denkt u nou werkelijk dat er één bedrijf is dat daar geld in gaat steken? Natuurlijk niet. Het gaat, niet gaat wel dus... goed met, met, met die ontwikkelingslanden economisch vaak... maar dit soort problemen, zeg maar, toe. los je daar niet mee op. Ik, ik zal de laatste zijn die zegt dat er bepaalde dingen... opgelost moeten worden door ontwikkelingsorganisaties... en dat je dat niet op een andere manier kan aanpakken. Maar waar het om gaat, over de voorbeelden hier bijvoorbeeld ook... is dat bijvoorbeeld door oneerlijke handel... door belastingconstructies van, van Nederlandse bedrijven... en de, de Nederlandse overheid die het uh, faciliteert... Wij, zijn wij zelf als Nederland gewoon heel fout bezig in de wereld. En dat Eens. wordt mijn zin niet voldoende aangepakt... door Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Want waar we het net over hadden, hè, 15% gaat naar die Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Wat voor een percentage daarvan wordt dan gebruikt om problemen hier aan te pakken... om een duurzame rechtvaardige wereld te krijgen? Zoals? Versus... Maar zou je daarna moeten pakken? Versus het geld wat naar ontwikkelingslanden gaat. Nou, ik kan, nou, ik kan dat wel al is aangeven heel wat klein. je zou moeten Ik denk, ben het volledig met Frank Eens. Er moet een heleboel hier gebeuren. Ja. En daarom laten ontwikkelingsorganisaties zowel de groene Sint rijden als dat nodig is. Dat is zo'n voorbeeld. Sorry, de? de groene Sint, kent u die nog? Nee. Dat is, uh, de Sint in het Milieuvriendelijke? Groene... Ja, die ging oh. voor de, voor de Fairtrade cho chocoladeletters. Oh, maar tegelijkertijd zetten we ons ook in voor... Uh, over... Want als we hier goed voor het milieu zijn, dan helpt dat ook de ontwikkelingslanden? Nou kijk, er is slavernij in uh, de cacao-industrie. En als je ervoor zorgt dat je hier dus eerlijke cacao koopt, ja. eerlijke chocoladeletters, als je de leveranciers en de um, verkopers hier in Nederland dwingt tot inkomen dan van eerlijke je kakao, ook help je mensen ja. daar. Overigens, daar bent u het dus eens. Maar uh, meneer Van der Linden, u zei ook, uh, er wordt een rooskleurig beeld. Gesche nou, ook, van, van de ontwikkelings van de resultaten met Kijk, Om even door te gaan op het voorbeeld dat net werd genoemd... ik heb te vaak in gesprekken gezeten met grote ontwikkelingsorganisaties... waarbij op een gegeven moment wordt gezegd... we pakken de overheid toch even wat minder hard aan... want we krijgen ook geld van die overheid. En dat is de fuik waar ontwikkelingsorganisaties in zitten. Ze krijgen heel veel geld van de Nederlandse overheid. Dus ze zeggen niet, jullie zouden meer aan milieu moeten doen. Ze zijn daarom niet, niet meer bereid, meer om, om, nou, nou, niet meer bereid om, om heel kritisch te zijn... naar de dat Nederlandse overheid. Ik heb dat nog nooit overheid. gehoord. Nou, Zal moet je beter leren. Leren. Jij zit er langer in die sector dan ik, maar ik heb dat nog nooit gehoord. En ik vind het zelf in ieder geval ook absoluut niet. Ik vind maar dat ze ook... zijn wel afhankelijk natuurlijk van die... Nee, helemaal niet uh, afhankelijk. De ah, overgrote kan... meerderheid van de gelden komt van particuliere donaties... van uh, bedrijven, van andere. fondsen zoals de Gates Foundation bijvoorbeeld. Nou, als er iemand is die uh, zich tegen deze, tegen deze uh, regering heeft uh, verklaard... dan is het wel de Gates Foundation natuurlijk. Ja. Dus, Meneer van der Linden, uh, dat is waar. We halen ons geld wel ergens anders als deze regering niet wil. Ik, ik denk dat een van de problemen is wat, wat Alexander net ook zegt. Ik heb dat nog nooit gehoord. Nou, ik denk dat daar een van de problemen zit. Dat men niet bereid is om goed te luisteren naar de echte problemen in de sector. Ik heb hier in mijn telefoon allerlei berichten van mensen... en schandalen in de sector, et cetera, et cetera. Die gewoon niet naar buiten komen. Omdat ik... Ik word bijvoorbeeld op dit moment... Laat ik dat ook gewoon duidelijk zeggen. Ik word op dit moment onder druk gezet door de sector om mijn mond dicht te houden. Oh, niet. Dat, wat, maar, dat, maar, dat is de reden. Noemt u één ding wat belangrijk is, is om naar buiten te brengen wat u niet mag zeggen? Ja, doe dat dan. Nou, oh, dat, dat kunnen we doen, maar dat vind ik heel jammer dat het... Uh, gaat de gang. Ik, maar... ik, ik heb niks te verbergen. en ik begrijp ook niet waarom... Eén ding, meneer Van der Leyen. Oh, de, de creatieve, jonge, nieuwe organisaties worden uh, onder bedreiging van... De, we zetten de subsidie op stop, worden die onder druk gezet... om meer in lijn met het oude gedachtegoed te werken... dan binnen hun creatieve, innovatieve modellen. Nou, er is inderdaad een keer gedreigd met het st stopzetten van subsidie... en ik geloof dat het de minister Roosentaal was. Die heeft daar een stevig gesprek over gevraagd. En wij hebben ons daar toen enorm tegen verzet, want dat vinden we schandalig. Een gezonde democratie financiert ook zijn eigen oppositie... en de Nederlandse democratie is daar heel wel toe in staat. We gaan tot slot aan u beide vragen. Zit er iets of helemaal niets in de argumenten van de ander, meneer Van der Linden? Nou, nee kijk, We zijn het ontzettend eens dat er ontzettend veel ellende in de wereld is... en dat het moet worden aangepakt. En dat we zijn het volgens mij zelfs ook eens dat er ook een hele belangrijke rol ligt... in dat er in Nederland heel veel dingen moeten gebeuren. Maar ja. ik vind dat je primair in Nederland aan de slag moet. Want uiteindelijk, een betere wereld begint bij jezelf. Het is redelijk arrogant om in andere landen allerlei dingen te doen... terwijl je zelf de zaakjes niet op orde hebt. Meneer Koonsam, wat zit er vooral wel in de argumenten van meneer Van der Linden? Ik ben het met hem eens dat we ook veel werk in Nederland te doen hebben. Maar we hebben ook, eh, en dat willen onze donateurs en onze supporters ook lepra uit de wereld te bannen. Dat kan, dat kan bijna, we zijn er bijna. Er is een medicijn, de patiënten zijn er, als je die twee bij elkaar brengt... ja, dat is ook een kwestie van geld. Dus er zijn simpele dingen te doen, en er zijn complexe dingen te doen. Die complexe dingen gaan we ook graag aan. En zonder bedreigingen, want ik, dat, dat werp ik verre van maar ik vind het schandalig als dat zou gebeuren bij uh, bijvoorbeeld Frank. Daar bent u het eens. Frank van der Linden is uh, oud-bestuurslid van Partners en Alexander Koonstam is directeur van Partners. Beide dank voor dit debat. En wij gaan weer luisteren naar de muziek van Jonathan Jeremiah. Said I'd buy us a place Where we'd grow old together Not there yet Until then I'll try To give you all you need A ticket to Sydney And one coming back to me I can't get you out of my mind Not a single minute goes by If I were a brighter boy I would build us a rocket To show you the dizziest heights If that's what you want Us far away flying Oh, trust me, I'm trying Oh, I can't get you out of my mind Not a single minute goes by So shout, shout, shout Tell them all who it's about I don't mind This song's for you And shout, shout, shout I'll Keep it buried in the ground Oh, I don't mind should let you know just how pretty you are from your head to your toes so now at the end of the day you need to know that when you hit the hay that I can't get you out of my mind not a single minute goes by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 This song is for you. Jonathan Jeremiah and David Page from his new album Gold Dust. Jonathan, uh, it's nice to have you here again, because your second album is out now, Gold Dust. Uh, yeah. uh, you made it. With the Dutch Metropole Orkest. Yeah, I recorded it out in uh, Hilversum. Um, who, who asked who? Well, I was playing at the North Sea Jazz Festival last year with the Metropole. And I had a great uh, time there with them. And I approached them after a couple of drinks and said uh, why don't we do an album together and they said yes uh, so unfortunately, I, yeah. unfortunately, unfortunately they're not here now today because no. that would be nice uh, David Page of course is a very beautiful singer and guitar player but the, the the orchestra is uh Huge and, and beautiful. It would cost you a fortune in sandwiches, yeah. wouldn't it? 70 sandwiches. I, I, th I think so, yeah. <laughs> uh, uh, may the Paul Orkest uh, translate a little bit. Yeah. Is uh, uh, the band, the orkest, that em begeleid op zijn nieuwe album uh, Goldust. Uh, wh why? Because uh, nowadays you can uh, get these violins and horns, et cetera, out of a computer. Yeah. Yeah, It's easier you easier and cheaper? You can. Oh, it really is, yeah. yeah. But no, there's always... The music that always appealed to me was my parents' records where it was recorded in a big room with lots of people playing together. And I think that's the one thing that will always stay, regardless of whatever technology. At home, you you always played together? Yeah, I think I grew up in a house where, you know... All us kids were lined up, one beside each other, having to sing The Sound of Music or something, you know. Wow. <laughs> Sounds very romantic. Yeah. Well, it wasn't romantic. It was embarrassing as a child. Oh, okay. But, yeah, there's, there's a, there's an, you know, in the same way as having a conversation with everyone today, there's something which we'll always have, you know. It's it's not... How come, um, because you toured uh, throughout through Europe, uh, you're very successful there, more successful at, at the mainland Europe than in England, yeah. where you come from? Yeah. Well, yeah, things are going pretty well out there, but... Um, I feel quite fortunate that, um, you know... That well, what's been, the I've difference, do you think, between England and mainland Europe? The food. The food. <laughs> the food. <laughs> the no, no, no. England, we're getting better with food. No, and what's the difference? I don't know, actually. Who knows? I've I mean, had a little read... bit of good fortune everywhere. You know, yeah. I've, I've been on a few soundtracks, a few movies, and I've played some shows. You know, I play with the Metropole and big orchestras mm -hmm. in mainland <coughs> Europe. And those kind of opportunities of you know... But, but in an interview done, done you said in England, well. when you come on a stage with an acoustic guitar, they think, oh, that's that's an old hippie. It is... Tr well, it is tricky sometimes. But no... It I I was thinking probably, probably more a few years ago. But now it seems no, to nee, have opened up a little bit more. Ah, okay, okay. Ik vroeg waarom je hier uh, vasteland Europa populairder is dan in Engeland. En dat, uh, hij had daar zelf ooit over gezegd dat als je met zo'n akoestische gitaar podium op gaat, dat je dan in Engeland als oude hippie gezien wordt. Maar dat is verbeterd, zegt hij. Het gaat daar nu ook heel erg goed. This Sunday, you're performing in uh, Amsterdam, at Carré. Uh, with. The Metropolitan Orchestra yes. uh, and Michael uh, Kiwanuka. Yeah, fantastic! Another. Yeah. yeah, he's a really wonderful singer, that guy. Very popular at the moment. Uh, they compare him with, well, Bill Withers, Otis Redding. Uh, well, they compare us to everyone. <laughs> you know, I think I've had everyone as well at some point. So. Yeah, but it's it's, it's a beautiful uh, uh, lineup. Uh, <laughs> already sold out or not? It's gone, but if you want to come along, I can speak oh, to the record okay, company. You no, know, that's not why I asked. Oh, okay. <laughs> okay, you heard <laughs> the him. Didn't the, you? You the, heard the, him. He was the, the, trying the, to get a free, free ticket. There's anyone else that wants to do it? There's other people who would like to go. Die zijn dus boffers, want dat wordt een prachtig concert daar in Carré. We will hear you uh, in the rest of the program. For now, thank you very much, Pleasure. Jonathan Jeremiah. Thank you. De kosten van de zorg zijn onstuitbaar. Daar kan geen enkele zorgpremie nog tegen op. We worden namelijk steeds ouder. En juist het in leven houden en repareren van oude mensen is heel duur... en levert bovendien minder op. Want hoe goed je oude mensen ook repareert... na een tijdje gaan ze vanzelf toch weer stuk... en moet je ze opnieuw repareren, enzovoort. Boven de gezondheidszorg hangt daarom al sinds jaren... één grote en onmogelijk te beantwoorden vraag... Wat mag het nou eigenlijk kosten om een bepaald iemand langer in leven te houden? Daar kom je nooit uit. Ik ga u vandaag een serieus voorstel doen... over hoe wij verantwoord kunnen bezuinigen op de gezondheidszorg. PVDA en VVD opgelet. Mijn voorstel komt hierop neer. We gaan zorgen dat mensen niet alleen van een behandeling beter kunnen worden... maar er ook beter van worden als ze zich niet laten behandelen. Ik neem als voorbeeld mijzelf. Over 30 jaar ben ik 82... en statistisch staat vast dat ik dan iets naars krijg. Ik heb misschien al een kunstheup, een stoma, dure medicijnen en tandimplantaten... maar ik krijg er zeker nog iets bij. Bijvoorbeeld kanker. In de gezondheidszorg die ik mij voorstel, komt er dan een dokter naar me toe... en die dokter zegt, meneer Van Ol, u bent 82, uw kankerbehandeling gaat 60.000 euro kosten... En de uitkomst is niet helemaal zeker. U kunt die behandeling krijgen, meneer Van Oel. Dat kost de gemeenschap 60.000 euro. Geen probleem, doen we graag voor u. Maar, zegt de dokter dan, er is ook een tweede mogelijkheid. Als de hoogbejaarde meneer Van Oel afziet van die dure pijnlijke kankerkuur... krijgt meneer Van Oel zomaar 20.000 euro in zijn handje. Voor de kleinkinderen, of voor een goed doel, of een mooie laatste reis. Ik denk dat ik het als hoogbejaarde wel zou weten. Doe mij dat geld maar, dan is het ook mooi geweest. Maar op een andere manier. De hervorming van de gezondheidszorg die ik voorstel is de deze. Beloon verstandige mensen die vrijwillig afzien van een dure behandeling met veel geld. Per saldo bespaart miljarden. En tegelijk laat je de keus keurig aan de patiënt. Helemaal P van de A. En wil die patiënt geen dure extra behandeling? Dan deelt die patiënt via een afkoopsom flink mee in de besparing die hij oplevert. Helemaal VVD. En het heeft toch ook schoonheid. We geven iedereen die moedig genoeg is om de naderende dood onder de ogen te zien... een contant afscheidscadeau geheel naar eigen inzicht te besteden. Als u zoiets onethisch noemt, mij best. Maar alle andere manieren om op zorg te bezuinigen zijn ook onethisch. Wat we nu proberen is patiënten te dwingen van behandelingen af te zien. Door behandelingen gewoon af te schaffen. Door steeds hogere eigen bijdragers. Of door bijvoorbeeld dikke en rokende mensen uit te sluiten. Dat lijkt tot eindeloos politiek gedoe en het blijft onrechtvaardig. Het kan veel simpeler. Laat mensen zelf bepalen wat het meest lonend voor ze is: behandelen of juist niet. Ik neem tot slot mezelf weer als voorbeeld. Ik ben nu 52. Ik heb nog veel moois om me heen. Dus stel, volgende week blijkt je kanker te hebben. Kan zomaar. Als dan de dokter zegt: behandelen kost 60.000, niet behandelen levert u 20.000 euro belastingvrij op. Dan laat ik me natuurlijk wel behandelen. Al was het maar voor u, trouwe luisteraars. Justus van Oel, met een geruststellende mededeling. Het tijd voor NOS-journaal. Martijn van Beek. Radio 1. Het NOS-journaal. Het, het VVD-kamerlid Zings vindt dat de effecten van de zorgpremie disproportioneel lijken uit te pakken. In een e-mail aan een kiezer zegt een medewerker van Ziens dat de lasten van de maatregel bij een deel van de bevolking terecht lijken te komen. De mail is naar buiten gekomen via RTL. Volgens Ziens moet er worden bijgestuurd en moet er meer maatwerk worden gezocht. Oudwethouder Van Rij van Roermond wordt ervan verdacht dat hij zich heeft laten omkopen door een bevriend projectontwikkelaar. Bronnen binnen justitie bevestigen dat aan NRC Handelsblad. Volgens de krant gaat het om vastgoeddeals en gemeentebesluiten waarbij de projectontwikkelaar zou zijn bevoordeeld.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 Klompé werd in 1956 minister van Maatschappelijk Werk voor de KVP... zo overleed in 1986. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Een rustig begin van de avondspits in totaal 27 kilometer file. De meeste vertraging bij Rotterdam en Utrecht. Een paar dingen vallen op. Er was een aanrijding op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam Centrum nog 3 kilometer. Alle reisschokken zijn weer vrij. En op de A50 Arnhem richting Apeldoorn... staat dus op het Waterberg en Alvet Hoendelo 2 kilometer. Dit is Radio 1. Afro, vrijdagmiddag live. Jan Mul. Goedemiddag. En welkom terug vanuit De Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. De donkere kamer van Damocles. De klassieke van Willem-Frederik Herman staat centraal in de campagne Nederland leest. Journalist Auke Kok verdiepte zich jaren geleden al in de man waar het boek op is gebaseerd. Een van Nederland's grootste verraders in de Tweede Wereldoorlog, Anton van der Waals. Frits Barend gaat de sportieve diepte en hoogtepunten met ons doornemen. En u kunt er allemaal op reageren door of te twitteren, hashtag AfroVML of gewoon door te kijken vrijdagmiddag Ja, dames en heren, naast al het grote nieuws van deze week... bij ons ook aandacht voor het kleinere nieuws. Op Tessel is onlangs een levende bruinvis aangespoeld. Het dier is verzwakt, heeft longworminfecties, wonden en littekens en hoest veel. We zijn heel blij dat we Dier in kwestie vandaag in onze studio hebben. <lacht> Welkom, mevrouw Bruinvis. Nou, zeg maar Beb, Beb Bruinvis. Ja, hoe gaat het met u? Nou, naar omstandigheden redelijk. Hè? Behalve die klerenhoes natuurlijk. Ja, even, kan dit wel zo op een stoel zonder water? Nou, ik heb net een glaasje gekregen, dus dat zit wel snor. oké. Okay. Nou, hoe, hoe bent u hier gekomen op eigen kracht? Tuurlijk, via de Amstel, gezwommen. Ah, en hoe bent u destijds aangespoeld op Tesla? Wat is er gebeurd? Nou, ik heb mezelf eigenlijk laten aanspoelen, als het ware. Oh, waarom? Omdat ik vond dat er vis in het algemeen in een kwaad daglicht wordt gesteld, hiero. En daar wou ik wat over zeggen op de radio. Hoe doet u dat? Nou, de zalm en de mosselen, die zouden de mensen ziek maken. Ja, er zijn mensen al overleden zelfs. Het is heel erg. Ja, maar dat komt niet door die vissen. Nee, het was een bacterie. Dat komt door de mensen. Dat zijn de visserikken. Nou... Nee, die wassen er vikken niet. Er vinnen. De poten. Hun handen. Ja, als ze gepoept hebben. Nou kunnen, kunnen ze een voorbeeld nemen aan de vissen. Schoonste beesten die er bestaan. Ja, als u het zo uh, bekijkt. Wij hebben geen bacteriën. Hè? Als ze maar goed met ons wordt omgesprongen. Maar we worden te lang bewaard. En de mensen vertikken het om hun handen te wassen. Als ze... ja, ja, ja, ja, u heeft uw punt uh, gemaakt. Bij die deunerkebab zat toch ook zo'n poepbacterie? Nou, dat heeft in de verste verte niet met vis te maken, dus, uh... Ja, me mevrouw Bruinvis, uw medeleven is wel wat misplaatst. U bent zelf helemaal geen vis. U bent een zoogdier. Ben ik geen vis? Nou, nou breek me klomp, zeg. Ik weet toch zeker zelf wel... Nee, Nee, nee, nee, nee, nee, nee. hier staat het op Wikipedia. Bruinvis... Zoogdier, ook wel genoemd, zeevarken. Ja, nou moet u echt ophouden, zeg. Dit is niet leuk meer. Ik noem u toch ook geen pissenbed? Nee, goed. Uh, wat gaat er verder met u gebeuren? Ja, ze wilden me natuurlijk gelijk opvangen. Hè, mm -hmm. Maar dan kom je weer in zo'n dolfinarium, dus oh. ik ben hem gesmeerd. Oh, maar dan word je toch heel goed verzorgd? Ach als... meneer, dan krijg je weer die hele toestand zoals toen met die orka en Morgan, hè twee jaar geleden. Moet ze hier naartoe, moet ze daar naartoe. Ja, dat waren allemaal uh, goede bedoelingen. Goede bedoelingen, die vreselijke dierenbeschermers maakt me niet misselijk, zeg. Dat dier is helemaal naar de Canarische eilanden gebracht met een boot. Alsjeblieft, ja. zegt, heb ik helemaal geen trekking om, om op sleep, nou, ge, sleeptouw genomen te worden. Laat me lekker zwemmen, waar ik wil. Nou, het zal toch allemaal zo vaart niet lopen, neem ik Oh, aan. nee, ze willen er nou alsnog naar Noorwegen brengen. Want ze zeggen, ze zwemt in een betonnen bak in de zon. Tussen orka's die haar taal niet spreken. Nou, nou mevrouw, mevrouw Bruinvis, Beb, dank voor uw komst. Uh, wil u niet nog weten hoe ik over Moskowitz denk? Nee, nee, nee, helemaal niet. Nee. Of over Rutte en Samsom, nee, hoor. hè? lijkt trouwens ook nee. wel een beetje op een vis, die Samsom. Mm -hmm. Ja, dag mevrouw Bruinvis. Nou, dan maak ik nou dat ik wegkom de Amstel in, hè, Voordat ze me weer gaan opvangen. Doei, doei! Jezus, wat een vislucht! Marjan Luijf en Pieter Boudman. Aanschuiven aan tafel natuurlijk Frits Barand. Want die gaat het over sportieve hoogte en dieptepunten hebben. Uh, maar voordat we dat gaan doen, eerst even Frits. Heb je ooit de Donkere Kamer van Damocles gelezen? Eigenlijk? Ja. Of voor, je, voor je lijst op de middelbare school of, of pas veel later? Nee, niet omdat ik het moest lezen. Je las het. Het was een, een bestseller. Ik vond het fascinerend en spannend. Ik snapte het niet helemaal. Ik heb later de interpretaties pas goed begrepen. En de film bracht me weer helemaal in verwarring. Het maakte indruk op je? Ja, het maakte ontzettende indruk. En ik vond het ook spannend. Auken Kok, journalist, toen jij het voor het eerst las... De Donkere Kamer van Damocles? Dat was ook op school. Ook op school. En ook toen niet helemaal begrepen. En later herlezen? Ja, maar net als Frits, dan uh, zonder de Hermans exegesen kom je er eigenlijk niet ja. he helemaal uit. Dus overigens het rare... Dus het, uh, wat uh, Frits net zegt, het film heeft, heeft, heeft een bepaald slot waarin blijkt dat hij uh, dubbelgang... Het. het boek hangt helemaal om een dubbelgangersmotief... Ja. die uh, blijkt te bestaan. Terwijl je het boek uit hebt, vraag je dat nog steeds Dan af. weet je het nog steeds niet. Of die hoofdpersoon, ja. he, die uh, een verrader bleek te zijn geweest... zei, ja, maar ik deed het allemaal in opdracht van een Engelse spion. Ik wist eigenlijk niet beter. En het is natuurlijk typisch Hermans met zijn uh, cynische wereldbeeld. Hij dacht, stel nou dat het waar is dat iemand te goede trouw een oorlog ingaat, iemand ontmoet, die sprekend op hem lijkt... die uh, in tegenstelling tot hem een echte man is... met, met, met, met een lage stem en, en baardgroei en zo, geen, geen flop. En dan en gaat hij allemaal dingen doen waarvan hij denkt... zo red ik mijn land. En dan is de oorlog afgelopen en dan wordt hij ingerekend als een vergader... omdat hij de dubbelganger niet blijkt te bestaan. Althans, die is onvindbaar. He, dat ja. is in die donkere kamer waar die foto... In, in het boek. In, in het boek. Ja. En, en, maar later heb ik dus gelezen, dat is eigenlijk heel raar... Um, dat Herman zei, nou, maar ik heb het zo bedoeld te schrijven... dat iedereen begreep... ...dat die Dorbeck dus die de dubbelganger, wel degelijk had bestaan. Maar dat, dat zo, zo staat dus niet dat, in het boek. Dat, dat mogelijk het beste boek van uh, naar de oorlog... <laughs> ...door bijna iedereen niet helemaal zo begrepen, begrepen zoals de schrijver dat bedoelt. Ja. Maar heb jij het ook niet gewoon als een spannend boek, echt waar? Ja, ook, die is, heel magisch, ja. Ja. niet helemaal begrijpelijk boek. Nee. Want het, dat, We hebben het erover, omdat het dus centraal staat hè, in de campagne in Nederland leest... ...de leden van de openbare bibliotheken ja, krijgen goed. het boek heel gratis... Goed. Uh, het staat volgens mij nog steeds op literatuurlijsten, op middelbare scholen. Uh, en het is geïnspireerd, en daarom zit Auken hier, uh, dit hele verhaal. Op, op, op, op, op een werkelijk, <laughs> niet op Holleden, op een werk, maar wel een werkelijk gebeurd verhaal. over een van de grootste verraders in de Tweede Wereldoorlog, ja. Anton van der Waals. Ja. En daar, Auken, heb jij al die jaren terug een boek ja. over geschreven? Wie was dat? Uh, die Anton van der Waals. Van der Waals. Nou, dat, dat was dus eigenlijk uh, praktisch gesproken de allerergste verrader. Uh, was een jongen uit uh, Rotterdam, of een man inmiddels al, hij was van 1912, uh, zeg ik het goed, ja. Um, die um, in het, bij de sicherheidsdienst ging uh, werken en namens de Duitsers dus infiltreerde in verzetsgroepen. En dat kon hij als een chameleon, eigenlijk als een meester. Eigenlijk was hij tot aan de oorlog ook een soort flop, die, zoals het vaker gebeurt in de oorlog. Net als de hoofdpersoon in Hemelsboek. Ja, eigenlijk dan tijdens de oorlog, in de werkelijkheid was het ook zo, bij Van der we heel veel zowel de goede trouw als de kwade trouw... grepen dan een kans. Hè? Maar ineens is alles anders. Nou, Van der Waals was daar zo'n zo voorbeeld. Van ineens konden die, ze belangrijk worden. Ja, die, die kwam voor de oorlog niet, waar, niet, voor niet aan de bak. Maar je moed hebben en voor fout hoeft hij geen moed te hebben. Dat is niet helemaal waar. Nee, dat, nee, dat zie ik nou, anders. Je liep, nee, ook je liep een, minder gevaar als je ook fout Ook een misdadiger was. heeft op zijn manier moed nodig. Want ja, je moet bedoel, ja, Als, als verrader liep je minder gevaar... Dan als ja. dat je is, dan. Ja. Nou ja, misschien het verzet dat hem graag wilde liquideren. Het heeft een, een enkele keer een uh, haar geschilderd of hij was omgelegd in de, ja. in de oorlog. Maar waarom fascineerde uh, die man jou zo? Nou, eigenlijk was ik daar niet zelf op gekomen. Dat was de uh, bij Radio 1 misschien nog altijd bekende Martin Ros, die mij begin jaren negentig daarover last Ik ken hem nog van de Tros Nieuws Show. Dus hij nam mee. Hij, hij, ik werkte toen voor HP de tijd, waar hij uh, medewerker was. En hij, hij werkte dus uh, da, uh, iedere dag voor de arbeiderspers, die uitgeverij. En hij nam mee, omdat ik wel vaker had geschreven over uh, foute mensen. Uh, die, die, die, die mij altijd wat al boeien. Dus misschien een Freudiaans, ik weet het niet. Maar in ieder geval, hij, hij nam hem mee naar de poort van Kleve op, oh, op de nieuwe uh, voor, uh, voor, voorbeeld. En hij, hij, hij zette hem aan tafel en schonk neven in. Of uh, liet dat inschenken. En ging barsten gelijk los van Auke! Nu heb ik een onderwerp voor jou. Anton van der Waals. Die intens slechte spion uit de oorlog. Dat moet jij doen. Dat wordt fantastisch. En al die slechtheid. En al die vrouwen. En nee. Dostoevsky in de polder. Hauke, dat moet jij doen. We zien er ook. Ga door, ga ja. door. We Zo. missen hem ook weer. Als ja, we ja. ja, maar. Zo, dus, maar hij, dus, hij, hij, hij, hij besprak als het ware al het boek dat ik nog. Moest gaan schrijven. Maar die man was ook zo fascinerend als, hij, als dat hij hem toen ja, beschreef? Ja, na de oorlog zijn vele mensen gefascineerd geweest door Van der Waals. Want hij, hij kon niet de minste mensen om de tuin leiden. Hij, luide, hij, hij infiltreerde overal. Ja. Hij, hij paste zich aan. Hij, hij maakte gebruik van papieren en andere identiteitsvoorwerpen... die hij van de Duitsers kreeg. Penetreerde in verzetsgroepen ieders vertrouw, van ieders vertrouwen. Van burgemeester van Rotterdam. Van uh, uh, garagehouders tot de burgemeester van Rotterdam, ministers, uh, etc. Geloofd, Iedereen met, geloofde in hem. Met de secretaresse van de Zigerijdsdienst. En hield tegelijkertijd de hand vast van een dochter van een vooraanstaande verzetsman, wat in zekere zin toch een prestatie is. Ja. En, uh, ja, en, hij dan dan weer... in, in en hij speelde een rol in dat En dat Moet ook... je even uitleggen wat, ja. wat dat ook weer nou, was. Heel in het kort, dus de, de, de Duitsers hadden een Nederlandse marconist gevangen genomen. En de marconisten hadden, al, hadden afgesproken, als ze gevangen worden genomen... dan zijn ze met Londen, hè, waar het verzet, het verzet werd, werd geleid in foutloos Nederlands. Dus als er geen fout in stonden, dan wisten ze in Londen... Ja. deze marconist Fantastisch bedacht. Is, is gevangen. Ja. Brilliant bedacht. Ja. Dus, um, dus wat, wat deed die uh, lauwer, zo heette die... In, in die werd inderdaad gevangen genomen, foutloos type... Het alles is goed, et cetera, et cetera. Vervolgens stuurde Londen toch de ene verzetsman naar de andere... Uh, in een vliegtuigje ergens een, uh, ja. boven de hei. En tot verbijstering van Lauwers en vele anderen... ging dat dus een, een paar jaar door. Zijn, tientallen mensen zijn zo in, in, in handen van de Duitsers uh, ge, uh, gevallen. En dat is eigenlijk nooit bevredigend opgelost. Er zijn nu nog mensen dat aan het uitzoeken. Maar omdat kan het ook zijn dat er in Londen iemand zat... die in wezen een dubbelrol speelde? Of gewoon blunders. He. Er wordt gewoon altijd overal veel meer geblunderd. Ja, de suggestie ja, ja. is nog... Bij de dat, dat, zo, en dat, dat, dat is overal zo. Nou, <laughs> nou ga je heel ver. Maar de suggestie is dat ze eigenlijk op een gegeven moment wisten dat de Duitsers dat afluisterden, maar dat ze toch maar mensen bleven sturen. Dat is dus, de, dus daar als volgt daarvan zijn allerlei complotten steeds ja. ontwikkeld. Dat ze het in Londen wisten. Dat ze expres tientallen Nederlanders hebben geofferd om de Duitsers daarmee in, in, de, in de verleiding te brengen. Te, te denken dat er een invasie in Nederland ja. zou komen. Over gedaan. In, in plaats van in uh, Normandie. Ja. En maar in, in, in Orlestijn gebeurde. De, de, de, de waarheid in. weten we nog steeds niet. Het is toen algemeen door de parlementaire enquêtecommissie en dergelijke besloten als zijnde dat het allemaal fout, fouten ja. waren, et cetera. Maar er zijn nog steeds mensen die geloven in het uh, ja. complot. Maar met En, met, je met, je en, je en je wat heb Ik geloof helaas in uh, dat mensen ongelooflijk veel blunderen ja, ja. en dom zijn. En elkaar. Tegenzitten bij de Avromen. Ook toen in Londen. Mensen zitten elkaar overal dwars. Wat heb je tegen de Afromen? Nee, niks. Ik ben wel de Ik ben in zoverre een Hermansiaan dat ik geloof in dat wij met z'n allen eigenlijk maar wat aanrommelen in het ondermaatsel. Precies, staat. want dat is wat, wat Hermans ook met zijn boek... het was een, misschien wel van de eerste boeken, weet ik eigenlijk niet... Waar, waarin die, die, die vraagtekens ook bij goed, fout, waarheid werden gezet, toch? Ja, zeker. En, en hij kwam toen met die roman in 1958... en dat was een schok, een uh, literaire sensatie... omdat eigenlijk voor het eerst iemand geen lijn trok tussen goed en fout... Iemand die dus ter goede trouw was en allemaal vreselijke dingen deed. Moorden pleegde, et cetera. Dus dat is typisch Hermans. Die, die, die spelde toen die uh, krantenverslagen van de rechtszaak tegen Van der Waals in 48, Daarna ook weer in 49 bij de parlementaire enquêtecommissie... waarvan Van der Waals ook weer werd gehoord vanwege dat Engelhardspiel waar we het net over hadden. Ja. En die Hermans die natuurlijk zelf een gruwelijke oorlog achter de rug had. Zijn uh, zus had zelfmoord gepleegd, et cetera was zelf ook een beetje ziekelijk geweest, et cetera. Had een heel cynisch, intens, zwart mensbeeld. En die, die, die zag al, al, al die verslagen en, en over het Engelsspiel en Van der Waals... en dacht, ja... En die verzetstrijders ook vaak ontzettend knu knullig, knullig en, en, en, en tegenstrijdige verklaringen ook kwamen. Dat was dat, dat, dat natuurlijk voor Hermans typisch. Ja, zie je wel. Wij kennen onszelf niet. Wij kunnen onszelf niet kennen. Wij kunnen de waarheid niet kennen. Wij zijn prutsers. Dat Terwijl is kort, de waarheid zijn... bij die Anton van der Waals... Je hebt toch zelf dat dikke boek over geschreven. Natuurlijk daar wel heel duidelijk vast stond. Namelijk dat die mensen verraden. Nou, en... ook bij Van der Waals uh, zal ik je vertellen... nog vele jaren uh, na de oorlog zijn er mensen van overtuigd geweest... dat hij ook slachtoffer was van het de, kontrol. Zoals hij zelf zei dat hij ook goede Dat zijn goede dubbelganger, he, want dat is een mooie... Dus Van der Waals tot vlak voor zijn executie in januari 1950... beriep hij zich op die dubbelganger. Hij zegt, er was iemand die heeft... Emil heeft nagelaten, Van der Waals. S een soort van een me ja. Hij zegt, wat die man leek spreken tot mij... en die was een spion uit Engeland... en die heeft mij al die opdrachten op de gegeven. Gebracht, waardoor Herman eens gaat denken... ja, stel nou dat het waar is. Eh, want dat thema heeft hij vervolgens weer opgepakt. Kortom, lees... Ja als je het al niet gelezen hebt. Uh, of de lees, donkere het, weer. Kamer van lees Damocres, het weer. Of lees het weer. Ja. Want je leest weer allerlei nieuwe nou, dingen. Nou, hoe ga ik het weer lezen. Tot of, zover, of lees het uh, ware verhaal in de verrader, zou ik zeggen. Dat is het boek van zelf over Anton van der Waals. Tot zover dank, Auken. We gaan zo direct doorpraten over de sport. Maar eerst weer luisteren naar muziek van Jonathan Jeremiah.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 who's there gonna be who tell it like it is Or who you're gonna blame who you're gonna blame for all our differences where's it gonna end where's it gonna end if anywhere Oh, and where you're gonna go where you're gonna go and you can't take it oh i once found a recipe for What to do to cure my needs? I pack some things, just do what I need. Only bare necessities. Us, Mrs. Walsh, defeat the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. The next door, so they realize I call up little Max. His sister Jean says, RFO inconvenience. Yeah. Order a cab, take it to the bus station. I'm on 42. I'm going home where my people live. Need a little bit of happiness, yeah. I need a little bit of happiness, yeah.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 hoofdredacteur van Helden en meestal vraag ik aan de tafelgenoot van Frits... of ze ook iets met sport hebben. Bij Auk is dat wel duidelijk, schrijver van veel uh, artikelen, boeken over sport. Maar doe je eigenlijk zelf aan sport? Ja, ik uh, jog en ik uh, tannes. Je tannes? <lacht> <lacht> ik heb uh, vooral heel lang uh, gevoetbald. Niet maar meer? voetbal je dan niet meer? Nou ja, zorgen om enkels, knieën, leasen. Dit is een heel uh, gek en uh, levensgevaarlijk spel. Ja. Een van de meest ongezonde sporten die ja, er is, toch Frits? Ja, ik, ik ga het morgen weer doen. Half, half één bij buitenvelden. Frits, je bent gek. Nee, heerlijk. Goed, Frits, wat waren volgens jou nou, de uh, flops uh, en vol tops? Want daar beginnen we mee, de afgelopen week. De afgelopen zondag Feyenoord Ajax, debuut van Jan-Paul Boetjes. Uh, Koeman had een probleem, een paar spelers die net terugkwamen van een blessure, Matthijsen vrij en ook nog schaken. Hij heeft gezegd, ik zal schaken niet op... want ik kan niet met drie spelers die twijfelachtig zijn. En dan stond ineens Jan-Paul Boetius... 18, waar 18, 18, 18, 18 ja? links ja. buiten en het is zo Holland, zo Koeman, zo Frank de Boer. Uiteindelijk zijn ze net als Louis van Gaal allemaal voetbalkinderen van Johan Cruijff die er ooit mee begonnen is. Gooi jonge spelers meteen voor de leeuwen, liefst bij wedstrijden als Feyenoord Ajax, Brian Brian Roy, Arjen Robben, Marco van Basten, is Arjen Robben geen Ajax of Feyenoord. Juist bij dat soort belangrijke ja, wedstrijden Giorgio Juno van Alden, Patrick Kluivert hebben allemaal in grote wedstrijden gedebuteerd. En ook prachtig hoe die in de afloop de pesten met het beugeltje. Ja, en hij scoorde hè. Hij scoorde ja, ja prachtig ja. doelpunt. Heel beheerst. En de afloop met het beugeltje in zijn mond, de persewoord staan met dank aan God, zeiden hij er nog bij. En zijn ouders. Zijn ouders, ja, maar ja. goed, ja. En die beugel, hè? Ja. die beugel was ja. fantastisch, ja. ja. Maar het is, ik vond het ook zo'n ontzettend contrast met het debuut eh, een paar weken geleden van Locadia, Jorgen Lokadia van PSV tegen VVV. Ja, dat was er wat tegen VVV, die scoorde drie keer. En die werd angstvallig weggehouden bij de pers. Achteraf, zelfs na de wedstrijd. Ja. Zelfs bij zijn eigen zender Eredivisie Live. En dat is precies waarom PSV een provincieclub is. En dat dan eigenlijk dat niet zijn. Het is zo... Ze gaat toch niet beter spelen omdat je die spelers ja, met de dat pers... Ja, dat heeft er allemaal mee praat. te maken. Wel? Je, of je die spelers goed voorbereidt of, spe, of je bang bent dat spelers... af nou, en door de pers te woord staan. Waar heb je angst voor? En dat is precies de reden waarom ik nooit een speler bij PSV zal doorbreken. Ik ken PSV niet anders dan altijd angst voor de... Pers, ja. Spelers en trainers heel lang weghouden bij de pers. Dus de pers heel lang laten wachten na een wedstrijd... zodat de pers naar huis gaat. En dan zegt je ja, ik heb nog geprobeerd voor je die speler te ramen. Ik, ik vind niet ook komen. dat ze met de pers moeten praten. Maar Auken, denk je dat ze dan ook slechter gaan spelen als ze dat niet doen? N nou ja, zo, zo, zo, zo simpel zal het niet liggen. Maar dat, het een, maar dat je in bij Ajax meer een cultuur hebt dat je op je achttiende... Uh, gewoon even de media het woord moeten halen. Trouwens, dat moet bij Alex ook. Hè? Je, of je het leuk vindt, het gaat hem nogal uh, formeel. Aan maar die spelers moeten naar de PC. Oh, die spelers willen het ook. En die jongen van PC, welke vragen zouden hem gesteld kunnen worden? Ja. waardoor hij in de problemen zou hoe, kunnen komen. Hoe uh, voel nee, je maar toen goed, die goed, uh, Maar gelukkig heeft Dick Advocaat nu gezegd: het is fout geweest waar de Lokadia wel naar de afloop naar de pers moeten sturen. Dus ik hoop dat dit het begin is dat PSV weer terugkomt okay. als een echte club. Ja. En dan weer Ronald Koeman. Uh, Kevin Leerdam is een speler die op zijn achttiende bij Feyenoord gedebuteerd heeft. Is een prima speler, geen beslissende speler, scoort bijna nooit... maar is een goede voetballer. Uh, Feyenoord heeft hem al een hele tijd geleden een contractverlenging aangeboden... En hij weigert te tekenen. En dan antwoordt hij me niet, antwoordt hij me niet. Dus Koeman heeft hem opgesteld tegen Ajax... En deze week heeft hij gezegd: Ik teken niet ja. bij. De Koemer meteen gezegd: Prima jongen, dan ga je lekker op de bank zitten. Ik stel je niet meer op. Want ik leid niet op voor clubs die niet kunnen opleiden. En dan jou voor niks komen ophalen. Mm. Ik vind dat Koemer daar nou volkomen gelijk heeft. Hij heeft dat geleerd van Johan Cruijff. Die in 1990 bij Barcelona allemaal jonge spelers die debatteren. Onder andere Luis Mia, Guardiola, al die spelers ook. En in een gegeven moment zegt hij tegen Mia... we willen je graag houden, weer je bijtekenen. En Mia deed moeilijk, moeilijk, dus hij zei Cruijff... ik ben niet gek, jij gaat waarschijnlijk naar Real Madrid volgend jaar. Nee, nee, nee, nou, zegt Cruijff, of je tekent nu bij... of ik stel je niet meer op. was toen international, Mia. Het bleek inderdaad, hij ging naar Real Madrid. Nou, Cruijff zegt, ik ga bij Barcelona natuurlijk niet opleiden voor Real Madrid... Heeft nooit meer in het uh, Spaans zelf nee, te gespeeld. Ja, op, op zich is het de, de keuze van Leerdam om wel of niet te tekenen. Ja, maar hij kan 500.000 euro verdienen, jongen, als Leerdam. En als hij, 500, als hij de komende drie jaar dat verdient... en hij is zo goed, dan komt er volgend jaar toch van ja. een club... en die betaalt dan 3, 4 miljoen euro en heeft Feyenoord ook weer wat... en die rijke clubs uit Engeland... Uh, die wij dus eigenlijk allemaal indirect betalen... via banken en zo, die daar failliet zijn. En uh, Rijkencheiksen kunnen, kunnen ze toch wel betalen. Hmm. En de VV6 is Elke nu klink boos. van ja, die is het met je eens. Die hebben geen enkele ja, recht van spreken. Het, het is ongeveer het laatste wat zulke clubs kunnen, kunnen doen. Bedoel, er is uh, zoveel geld in het, in het uh, buitenland vooral. Dat Anders zijn is, ja, ze ja, meteen en sinds weg allemaal. Het, uh, 17 jaar geleden is de macht bijna geheel naar de uh, spelers gegaan. Nou, dus de uh, clubs uh, moeten... Moet, uh, en Koeman zegt, ik ben ervoor verteld dat hij al een club heeft. Hij zegt FC Twente. Okay. Dan top 1, hoe raar ook de bekentenis van uh, oud-wieren Steven de Jong. Ploegleider bij Sky dat hij in de jaren rond de e wisseling bij TVM... En, en ook Rabo EPO gebruikt heeft. Uh, ik denk dat hij ontzettend opgelucht is. Sky heeft van al zijn medewerkers geëizert... Ze. Verklaring teken, ik heb nooit doping gebruikt. Ik denk dat alle ploegen dat moeten gaan doen. Ik weet dat uh, Quickstep dat aan Levi gevraagd en Die heeft gewoon gezegd, ik heb geen doping gebruikt. Toen bleek later dat hij wel doping ja. gebruikte. Die had dus gelogen. Veel zullen liegen, want ze zijn bang dat ze hun baan kwijtraken. Ik vind het goed van Steven de Jong. Vind jij dat ze dat in Nederland ook zouden moeten vragen? Van alle ik ploegen? vind wel, maar ik vind niet dat je moet ontslaan. Ik vind dat je moet zeggen, heb je doping gebruikt? Hm. Zeg dan hoe het gegaan is. Ja, want Steven is... Ook... nu zegt hij, ik doe het niet meer. Ja, hij heeft het ook niet meer gedaan nee. na 2001 of 2002. Dus maar ontslag vind je onterecht? Ik vind ontslag, ik kan me wel voorstellen, je wil schoon schip maken... maar zo'n Steven de Jong is geen misdadiger voor mij. Dat zeg ik steeds. Wie renners die doping hebben gebruikt zijn geen criminelen. Zijn geen misdadigers. Zijn meegelopen in een heel peloton waar iedereen het gebruikte. Maar wat ik opvallend vind, hij zei... A, kon ik heel makkelijk een EPO komen. Hm. Dat vind ik opvallend. En B, het was niet op te sporen. Hij wist de methode dat het niet op te sporen was. Dus weer, wat ik hier al eerder gezegd heb... die opsporingsmethodes hebben niet gedeugd of waren corrupt. Okay. Dan flop drie vind ik de provincie Drenthe. Uh, die, uh, de Vuelta zou daar een tijdrit hebben in 2015. En zij zeggen nu, wij uh, zien af van die tijdrit van de Vuelta... We hebben geen geld, maar ook het dopingprobleem in de wielrennerij. Ja. En dat vind ik zo hypocriet. Zeg dan gewoon dat je geen geld hebt en gebruik dan niet het doping. Mm -hmm. Dans niet op het graf dat Lens Armstrong en Rabo gedolven hebben. Zeg dan gewoon, nee, we hebben geen geld. Net als de de Armstrong-affaire de, kwam de provincie de komt de er heel goed uit. goed uit. Net als de, regering, de nieuwe regering zegt, we hebben vooral geen geld voor de Olympische Spelen in 2028, zeg het dan eerlijk. En dan even ook, in, Dwen, in Drenthe zit TVM in Hogeveen. Ja. En die stoppen met uh, schaatssponsoring in 2014. Vind ik jammer, want TVM en Arjen Bos met name die directeur, zijn leuke sponsors. Arjen Bos zegt nog wel eens wat. Iets wat prikkelend is over zijn ploeg. Maar hij zegt, waarom stopt hij ermee? Hij zegt, Irene Wust en uh, Sven Kramer, die betalen wij. Die talentploeg kost 2 miljoen euro. En als er dan een WK, een EK of een NK is... dan schaatsen ze ineens in het pak van KPN. Ja, nou, daar willen we niet voor betalen. Ik vind dat hij voorkomen gelijk heeft dat hij dan stopt ermee. Dus dat zou moeten veranderen, misschien dat TVN dan blijft. Want dat is een leuke sponsor. Dan, daar kwam ik op door Gertjan Verbeek. Die heeft gisteravond met AZ... met zijn eerste elftal gespeeld tegen Sneek... En hij zegt, ik vind het een minachting van al die profclubs... om in het bekentoernooi met een tweede elftrat te spelen. En ik vind dat hij daar echt gelijk in heeft. Of Twente. hij doet mee aan het bekentoernooi. Ik dacht eerst ook, ik vind het logisch dat je je spelers spaart... zoals Ajax, en ja. PSV en Twente, dat je andere spelers een kans geeft. Maar Gertja van Week heeft eigenlijk gelijk. En hij heeft ze gelijk ook gekregen. PSV was er bijna uitgevlogen, ja. thuis tegen EHC... om je kapot <laughs> te generen. Uh, Ajax heeft het heel moeilijk gehad bij Sneek. Dramatische wedstrijd. AZ was de enige ploeg die het goed gedaan had. En uh, Twente is er ook uitgevlogen. McLaren werd voor de wedstrijd gevraagd. Is dit uw sterkste opstelling? Uh, wie zegt niet dat dit niet mijn sterkste opstelling is? Eruitgevlogen. Verdiende lood. En, en Jan Poortvliet, de trainer van de FC Den Bosch, werd ook gevraagd. Kom je er om te winnen? Zegt hij, nou we zijn hier nu toch. Dan kunnen we net goed komen winnen. Hou ik eens? Gewoon je eerste elftal opstellen, ook in dat is wedstrijden tegen mindere teams. Ja, nu heeft AZ het wel iets minder druk dan Ajax en PSV, denk ik. Spelen, spelen niet... Uh, oh, maar top, ik moet me flop één nog even, want ik hoorde ook en al. Dat vind kort, ik ja, een tien slag van 10 seconden. Uh, Clemens Ros van Dorp als uh, voorzitter van de Graafschap. Dat is puur terreur van de, van de supporters. En ik vind dat de KNVB een statement moet doen. Dit is een schande. Frits Baart. En ook ook, dankjewel. Morgen, in Troskamerbreed, reacties op het regeerakkoord. Met FNV-voorzitter Ton Heerts. Schandelijk dat de rechten die je bij de WW hebt worden ingeperkt. Dat kan je niet verhalen, daar zit geen enkele logica meer in. Met D66-partijleider Alexander Pechtold. Zouden mensen zich daar niet een beetje bedrogen door kunnen voelen? En met oud-VVD-voorzitter Bas Eenhoorn over de onrust in zijn partij. Radio 1. Luister morgen van 11 tot 12 naar Troskamerbreed. En wij hebben nogal wat ideeën waar het nogal wat scherper kan... Wat ambitieuzer kan. Het nieuws van alle kanten. Straat, waar blijven ze nou? Ik hou het niet meer! Nou, Sjaak is visser en nee voetballer. Luc heeft speet. Maar is die wasmachine dan echt zo zwaar? Zorgeloos ja. verhuizen voor minder dan je denkt. verhuizen. kost een erkende Winnaar van de Libris Geschiedenisprijs 2012.